Liselotte Thomasen met het NOS journaal. Volgende week mogen kappers, schoonheidsspecialisten en nagelstylisten waarschijnlijk weer open. Dat staat in een plan van het kabinet voor versoepeling van de coronamaatregelen. Deskundigen noemen het versoepelen van de maatregelen voor contactberoepen een aanvaardbaar risico. Wie klachten heeft, wordt getest. Verder maakt het kabinet morgenavond waarschijnlijk bekend dat de middelbare scholen op 1 juni weer open gaan, net als terrassen en strandtenten. Wel blijft de regel dat iedereen zich moet houden aan de anderhalve meter samenleving en dat mensen met klachten thuis blijven. Bovendien mag het aantal coronapatiënten niet te sterk stijgen. Het kabinet houdt er rekening mee dat er de komende anderhalf jaar nog coronamaatregelen nodig zijn. Minister De Jonge van Volksgezondheid zegt dat de GGD's absoluut klaar zijn voor meer bron- en contactonderzoek volgende week als de basisscholen weer opengaan. Uit een rondgang bij 24 GGD-regio's gaven de instanties bij de NOS aan dat het ontbreekt aan een landelijk plan om hun capaciteit te vergroten. Maar volgens De Jonge is dat een misverstand en is er elke dag contact met de GGD's. Bij het protest tegen de coronamaatregelen in Den Haag zijn vanmiddag 80 mensen aangehouden. Voor de demonstratie was geen vergunning aangevraagd en daarom was hij verboden. Maar hij mocht toch doorgaan op voorwaarde dat de demonstranten voldoende afstand zouden houden. Dat zou niet zijn gebeurd. Het weer vanavond en vannacht helder met minima tussen 0 en 5 graden...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 Raise the music that don't sound too good. it that cool? Listen, Lord, it's a real motherfucker. Gonna make you wanna run for cover, yeah. And if you look, you will discover, yeah. Lord, it's a real motherfucker.